geloof in God, ik denk dat we vaak in de praktijk leven als half atheïsten. We hebben liever zelf de touwtjes in de handen en we vinden het heel, heel lastig om die touwtjes uit handen te geven. We houden liever zelf vast, zoals Jack. Toch? Ik denk dat dat voor de meeste van ons de grootste uitdaging is voor het komende jaar. Voor 2018. Om echt helemaal in God te vertrouwen. En daar wil ik het dus vandaag over gaan hebben. Eén van de meest invloedrijke christelijke schrijvers van de afgelopen 40 jaar is ongetwijfeld Henri Nouwen. Wie kent Henri Nouwen? Ik heb vast wel eens van hem gehoord. Hij heeft ontelbare boeken geschreven die ontelbare mensen geïnspireerd hebben. Um, hij was professor aan Yale University. Um, hij sprak over heel de wereld, was wereldberoemd, maar hij merkte op een gegeven moment dat het schade leed aan zijn ziel. En hij kreeg steeds meer behoefte aan rust en, en gewoon eenvoud. En die rust en die eenvoud die vond hij op een gegeven moment in een woongemeenschap voor, voor mensen met een geestelijke handicap. En hij begon daar te dienen als een pastor en hij, hij leerde ongelooflijke levenslessen die hij in zijn boek ook verwerkt heeft. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat Harry nou een hele bijzondere fascinatie had. En dat was trapezewerkers in het circus, de Trapeze Act. Hij was zelfs zo gefascineerd door de Trapeze Act dat hij een tijdje rond heeft gereisd met de circus. En allemaal gesprekken had met die trapezewerkers. En in een van zijn laatste boeken, Met de Dood voor ogen, haalt Nouwe een gesprek aan wat hij op een gegeven moment had met. Een van die trapezewerkers, de leider van die trapezewerkers, Rodley. En hij, hij, zegt in dat boek, zegt hij, omschrijft hij dat gesprek als volgt. Rodley zegt dit: Jij denkt misschien, net als de meeste toeschouwers, dat ik de grote ster ben van de trapeze. Maar de echte ster is Joe, die me vangt. Hij moet me op exact het Juist de moment uit de lucht plukken, als ik mijn verre sprong naar hem maak. Maar hoe lukt dat, vroeg ik. Wel, zei Rodley. Het geheim is dat ik het vangen geheel aan Joe overlaat en zelf niets doe. Als ik na mijn salto's op Joe afkom, moet ik gewoon mijn armen en handen uitstrekken en wachten tot hij mij vangt. Dus jij doet niets, zei ik verbaasd. Niets, herhaalde Wolfgang. Het ergste wat een springer kan doen is proberen de vanger te vangen. Als ik Jo's polsen zou vastgrijpen, zou ik ze kunnen breken of hij de mijne kunnen breken. Dat zou het einde zijn voor ons allebei. Een springer moet springen en een vanger vangen. En de springer moet er met uitgestrekte armen en open handen op vertrouwen dat zij vanger en voor hem zal zijn. Wat een prachtig beeld voor God vertrouwen. Loslaten en met uitgestrekte handen en armen erop vertrouwen dat God ons ontvangt. Maar is dat niet precies nogmaals waar zoveel van ons mee worstelen? En waarom? Omdat we niet zeker weten of Hij ons wel zal vangen? En waarom niet? Dat heeft vaak, denk ik, met de meeste van ons te maken met teleurstellingen in het leven. Je bad vol vertrouwen voor genezing van een vriend die leed aan kanker, en toch overleed hij. Met heel je hart hoopte je dat jouw relatie zou standhouden, en toch gingen jullie uit elkaar. Je leest elke dag uit de Bijbel en je stort je hart uit bij God. En toch blijf je maar worstelen met die ene verslaving of die angst of die depressie. Of je doet weer die tv'en aan en je ziet weer een aanslag op een kerk in Egypte. De tientallen doden tot gevolg. Hoe kunnen we God vertrouwen als die dingen gebeuren? Hoe kunnen we God vertrouwen als het leven pijn doet? Om terug te komen op dat beeld van de trapeze. Waarom zouden we loslaten als we niet zeker weten dat God ons vangt? Of hij echt goed is. Echt liefdevol. Echt machtig om ons te redden. Weet je... Meer dan welk stuk uit de Bijbel ook, heeft dit stuk wat Donne van net met ons gelezen heeft, mij geholpen om te leren vertrouwen op God. Juist ook als het tegen zit. Juist ook als het leven pijn doet. Juist ook als ik het even niet meer weet. Weet je, het boek Romeinen wordt wel de Himalaya van de Bijbel genoemd. Omdat het zo vol zit met hoge en diepe waarheden over het goede nieuws van Jezus. En als Romeinen de Himalaya is, dan is dat hoofdstuk 8, Mount Everest. De hoogste punt. Want hoofdstuk 8 zit zo boordevol mooie beloften voor kinderen van God. En ik geloof echt dat als we die beloften steeds meer tot ons door laten dringen, van ons hoofd naar ons hart, ja dan dan gaat het vertrouwen steeds meer vanzelf. En dat is dus eigenlijk wat ik in deze preek wil doen. Even een paar van die beloften bekijken met jullie. Even dieper op die beloften inzoomen. Eerlijk gezegd, ik, ik heb mijn preek gisteren nog moeten veranderen. Ik had vijf beloften en mijn preek was denk ik drie kwartier lang. En ik weet dat sommigen van jullie dat niet zo waarderen, dus... Ik heb twee beloften tezijde moeten schrijven het zijn nu drie beloften, maar het zou er nog veel meer kunnen zijn. Dus we gaan kijken naar de drie belangrijkste, denk ik, beloften die in dat hoofdstuk 8, vers 28 tot 39 staan. De eerste belofte is, God keert alles ten goede voor ons. Dat is wat Romeinen 8, vers 28 zegt. Laten we het nog een keer lezen. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles, alles bijdraagt aan het goede. Ik denk dat dit een van de meest gekwote versen uit de Bijbel is. En ja, dat is een prachtig vers om op een kaartje te schrijven voor een vriend die het moeilijk heeft. Of op een briefje en dat op je ko koelkast te plakken en nou, elke keer... ...en herinnerd te worden. Maar laten we er wel zeker van zijn... ...dat we dat vers goed... ...begrijpen en interpreteren. Wat, wat betekent dat? Dat... ...dat God... ...alles doet bijdragen... ...ten goede voor ons. Nou, ik denk... ...en ik denk dat niet alleen... ...ik heb daar een hoop commentaar op nageslagen... ...dat dat betekent... ...dat alles maar dan ook alles wat er in ons leven gebeurt. Dus het, het goede en het mooie en het fijne, maar ook juist de moeilijke dingen en de teleurstellingen en de pijn, dat God dat wil gebruiken voor ons best wel. Hij wil er iets goeds uit voortbrengen. En hoe, vraag me niet hoe. Mijn ervaring is, vaak als ik midden in de problemen zit, dan weet ik niet hoe God dat ooit ten goede zou kunnen keren. Misschien zit je op dit moment wel in een situatie dat je denkt, hoe in hemelsnaam kan God dit ten goede keren? Vraag me niet hoe. Vaak zie je het pas als je terugkijkt op die situatie. Maar vaak zie je het waarschijnlijk in dit leven helemaal niet. En zie je het pas na dit leven, als je God Zult ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Corrie en Boom, een bekende christelijke schrijfster, die, die zei: Ons leven is een borduurwerk van God. Wie heeft wel eens een borduurwerk gezien? Sorry, ik borduur nooit, maar als je onderop een borduurwerk kijkt, wat zie je dan? Alleen maar lelijke draden en knopen en het ziet er niet uit. Alleen van de bovenkant zie je hoe mooi dat borduurwerk wordt. Nou, ik geloof in zekere zin, God ziet hoe mooi het wordt. En wij zien vaak alleen maar die draden en knopen. En daarom is de vertrouwen voor nodig, om te vertrouwen dat God alles, en juist ons pijn, onze moeite, ons verdriet, onze teleurstelling, ons lijden, dat hij dat ten goede keert. Maar laten we er dan wel zeker over zijn dat, dat we ook begrijpen wat dat goede is. Want wat is voor ons meestal het beste of het goede? Ik denk dat als we vragen van, nou ja, wat, wat is het beste voor mijn leven? Dat dat huisje, boompje, beestje is. Sorry Linda, dat is lastig te vertalen. Dat is een leven vol... Comfort, een comfortabel leven zonder problemen, toch? Dat is het, het goede leven. Maar wat is het goede leven in Gods ogen? Dat zegt het volgende vers, vers 29. Daar staat, wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. God keert alles tegen goede in ons leven. Waarom? Zodat we rijk en comfortabel kunnen leven? Nou, niet per se. Het goede voor God is dat wij het evenbeeld worden van zijn Zoon. Met andere woorden, dat we op Jezus gaan lijken. Dat we steeds meer gaan leven zoals Jezus. Dat we steeds meer gaan dienen zoals Jezus. Dat we steeds meer gaan praten zoals Jezus. Dat we steeds meer gaan liefhebben zoals Jezus. Dat is het allerbelangrijkste voor God. Dit vers zegt, daartoe zijn we uitgekozen en daartoe zijn we bestemd. En daarom gebruikt God alles, maar ook alles in ons leven, om dat te bewerkstelligen. Juist ook ons leiden. Juist ook onze teleurstellingen en moeite en pijn. Vrienden, als we dit echt geloven en als we dit echt leven, dan, dan verandert dat alles. Want dan heeft alles opeens zin en betekenis. Dan is niets zinloos, maar dan ook helemaal niets. Tim Keller, een, een bekende voorganger in New York, die, die zei het als volgt. We hoeven nooit te wanhopen, want het slechte in ons leven wordt ten goede gekeerd. Het goede kunnen we nooit kwijtraken en het beste moet nog komen. En daarom mogen we hem in alles vertrouwen. Dus dat is de eerste belofte, God keert alles ten goede voor ons. De tweede belofte, God is voor ons. De hele Bijbel, maar vooral ook Romeinen 8, scheelt ons keer op keer toe... ...God is voor je. God is voor je. God is voor je. En misschien vind je dat wel heel lastig te geloven op dit moment... ...omdat je door je problemen eerder het gevoel hebt dat God iets tegen je heeft. Eerlijk gezegd, de mensen in Rome die vervolgd werden... ...die hadden dat gevoel misschien ook wel... Want Paulus die blijft maar doorgaan met uitleggen waarom God voor ons is. En hij doet dat door het stellen van retorische vragen. Een retorische vraag is een vraag waar eigenlijk je het antwoord al op weet. Een retorische vraag zou zijn: Is Amsterdam niet de mooiste stad van Nederland? Ja, natuurlijk! Nou, Paulus die stelt dus vijf retorische vragen. Laten we ze samen lezen. De eerste retorische vraag, vers 31. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Niemand. Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijs gegeven. Ons met hem niet alles schenken. Ja. Vers 33. Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? Niemand. Vers 34. Wie zal ons oordelen? Niemand. Vers 35. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niets. Weet je, als je die retorische vragen achter elkaar leest... en doe het thuis nog maar een keer, even dat stuk lezen... dan lijkt het alsof Paulus aan het boksen is met woorden. Bam, bam, bam... De ene vraagt naar de andere tot hij ons op onze knieën brengt en we moeten toegeven. Ja, Paulus, stop. Ik geloof het. Ik geloof het. God is voor mij. God is voor mij. En waarom is God voor mij en voor jou? Omdat we zulke perfecte mensen zijn. Omdat we beter zijn dan anderen. Omdat we Gods liefde verdienen. Ja, als dat het geval zou zijn, dan zouden we nooit zeker van zijn of God wel voor ons is. Want we weten nooit wanneer we goed genoeg zijn. En daarom vind ik het zo mooi dat Paulus in al die vragen geen één keer naar ons wijst, maar alleen naar Jezus. Vijf keer, keer op keer wijst hij op God en op Jezus. En zegt het is alleen vanwege Jezus en zijn werk aan het kruis dat God voor ons is. Dat Hij van ons houdt. En dat brengt ons bij de laatste belofte. Niets kan ons scheiden van Gods liefde. Ja, zoals het zo mooi in vers 38 staat. Laten we het nog een keer lezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft, in Christus Jezus onze Heer. Van alle beloften die Paulus geeft, is dit misschien toch wel de, de meest wereldschokkende. Vrienden, durven jullie dat echt te geloven? Dat als jij in Jezus gelooft, en jij je leven aan Jezus hebt overgegeven, dat niets, maar dan ook helemaal niets, jou kan scheiden... ...van Gods liefde. Helemaal niets. Niet je twijfels. Niet je angsten. Niet je worsteling met porno... ...of drugs of alcohol. Niet je woede aanvallen. Niet je ziekte. Niet je scheiding. Niet je schulden. Niet je seksuele oriëntatie. Niet je depressie. Niet je eenzaamheid, niet je pijn, zelfs de dood. Niets kan ons ooit scheiden van Gods liefde in Christus Jezus. Is iets uitgesloten van niets? Ik denk het niet. Niets is echt niets. Weet je, een van de dingen die ik niet zo leuk vind om te doen... ...is het vieren van mijn eigen verjaardag. Ik vind het een hoop gedoe. En allemaal mensen die tegelijkertijd om je aandacht vragen... Ik vind, ...ik vind het alleen maar stressvol. Dus hoe ik mijn verjaardag meestal vier is... ...gewoon lekker met Linda samen uit eten, lekker rustig. De laatste keer dat ik mijn verjaardag gevierd heb, is jaren geleden. En dat deden we omdat... Op de dag dat ik jagen was een Connectgroepavond was en die konden we niet cancelen natuurlijk. Dus we besloten met de Connectgroep lekker te gaan eten en het was heel gezellig tot ze mij dit cadeau gaf. Ik zal het even aandoen. Schik niet. op dit t-shirt voor de mensen achterin staat, Trust me, I'm a pastor. Vertaald in het Nederlands, vertrouw me, ik ben een voorganger. En jullie lachen omdat het natuurlijk belachelijk is. Natuurlijk vertrouw je niet iemand omdat die voorganger is. Waarom vertrouw je iemand? Omdat hij bewezen heeft jouw vertrouwen waar te zijn. Toch? Weet je, Jezus heeft nooit een t-shirt gedragen met daarop. Vertrouw me, ik ben God. In plaats van een t-shirt droeg Jezus een kruis. En aan dat kruis heeft Hij al onze pijn, al zijn verdriet, al onze gebrokenheid en schuld en schaamte gedragen, al onze rotzooi. En Hij werd erdoor verpletterd. Hij ging letterlijk tot in de dood voor ons. Maar na drie dagen stond hij op uit de dood. En daarmee bewees hij eens en voor altijd... dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. Dat God voor ons is. En dat hij alles ten goede doet keren. Zelfs de dood aan het kruis. Door het kruis laat God eens en voor altijd zien dat Hij te vertrouwen is. Dat Hij ons vertrouwen verdient. En daarom wil ik ons vanmiddag, aan het begin van het nieuw jaar, allemaal uitdagen, om opnieuw ons vertrouwen te stellen in Jezus. Misschien voor de tienduizendste keer, misschien voor de allereerste keer. Maakt niet uit. Gewoon aan het begin van het nieuwe jaar te zeggen als... Als nieuwjaarsresolutie of wat dan ook te zeggen, heer, ik, ik kies ervoor om die trapezes los te laten. En met open handen te vertrouwen dat u mij pakt. Laat ze dat doen. En ik weet dat het voor sommigen van jullie heel lastig is, door waar je doorheen gaat. Maar ik weet ook dat er niet zoveel rust en zoveel vrijheid geeft om echt helemaal maar ook helemaal jezelf toe te vertrouwen aan de zorg van Jezus. Dus ik wil de band naar voren roepen. En laten we samen het lied Cornerstone zingen als een soort geloofsbeleid van dat vertrouwen in hem. En ik weet dat dat dat een beetje raar is om je armen in de lucht te doen. Je hebt het misschien mij wel eens zien doen. Maar ik wil je uitdagen om dat vandaag wel te doen. En waarom? Als een manier om tegen God te zeggen, Heer, ik laat los. Met open handen. Ik laat mijn control issues los. Ik laat mijn angsten los. Ik laat mijn teleurstellingen los. Ik laat alles los wat in het verleden gebeurd is. En ik kies er vandaag voor om u te vertrouwen. Voor de rest van het jaar. Voor de rest van mijn leven. Zullen we dat samen doen?